Dit is Seroen Kema bij het NOS Journaal. In het Westelijke havengebied in Amsterdam is een grote politieactie aan de gang. Het terrein rond een garagebedrijf is afgezet met zwarte schermen. Bij de actie zijn niet alleen politiemensen, maar ook militairen betrokken. Op sociale media wordt gemeld dat de actie verband houdt met het onderzoek naar de Turkse maffia, maar de politie wil dat niet bevestigen. Terreurbeweging Al-Shabaab heeft in Somalië een militaire basis van de Afrikaanse Unie aangevallen. Volgens de groep zijn er tientallen militairen gedood, maar dat is nog niet bevestigd. Al-Shabaab zegt de basis op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Mogadiscio in handen te hebben, maar de Afrikaanse Unie spreekt dat tegen. Thaise media melden dat de hoofdverdachte van de aanslag in Bangkok is opgepakt. Het zou gaan om de man met het gele t-shirt die vlak voor de explosie een rugtas achterliet op de plek van de aanslag. De verdachte zou zijn opgepakt op de grens van Thailand en Cambodja. Hij zou de tweede buitenlander zijn die is gearresteerd in verband met de aanslag. In Rotterdam is een bus tegen een kantoorgebouw gereden. Twaalf mensen zijn gewond geraakt onder wie de chauffeur en moest uit de bus worden bevrijd. De bus stak bij het Zuidplein de berm en het fietspad over... en kwam tot stilstand tegen het gebouw van SAA-verzekeringen. De gevel van het kantoor is beschadigd. De chauffeur raakte waarschijnlijk onwel. In Assen is een vroegwerk van Karel Appel ontdekt. Dat gebeurde tijdens opnames voor het tv-programma... Tussen kunst en Kiets in het Drents Museum. Het is een relief van een kindfiguur uit de periode rond 1948... Het is gekocht op het Waterloopplein, waarschijnlijk van Appel zelf, toen die straatarm was en alles wat hij had verkocht om maar te kunnen werken. In de uitzending van morgen wordt bekend hoeveel het kunstwerk nu waard is. Het weer wisselend bewolkt, met nu en dan een bui en af en toe zon. In het zuidoosten is er nog veel regen, maar die trekt weg. De maxima liggen vanmiddag rond 19 graden. De rest van de week is het licht wisselvallig en aan de frisse kant met 17 à 18 graden.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 even liedje voor mijn vriendinnetje... omdat ze wat onzeker was over de lichaam... vlak na de bevalling. Ik begin bij je voeten... met je teenagels zo klein... die door de rode nagellak net kleine smarties zijn. Dan ga ik linksaf bij je enkels... klim langs je zachte huid... en kijk ik naar de sproetjes... Op het midden van je kuit. En dan sluip ik langs je dijen. Waar ik altijd even wacht. Want van jouw hele lichaam. Zijn zij het allerzachtst. Ik ken je uit mijn hoofd. Dan ga ik rechtsaf bij je buik. Over de welving van je rug. Kijk ik stiekem naar je billen. Ren dan razendsnel weer terug. Dan jump ik. Over je borsten, geef een kusje in je nek. En maak twee snelle rondjes om die kleine moedervlek. En dan duik ik in je ogen, waar ik het allerliefst verblijf. daar heb je het mooiste uitzicht op je goddelijke lijf. Ik ken je uit mijn hoofd. Ik ken je uit mijn hoofd. CFM Zandvoort luncht. op deze dinsdag de 1 september uh, 2015. En uh, ja, we uh, zijn natuurlijk allemaal druk in de weer. met onze actie Verzet Windmolens. En ik heb voor u de actuele stand. Ja, op dit moment zijn er 26.000. Uh, even kijken, zeg ik het ja, goed? Ja. 26.050. Nee, 26.150. 26.000. Ja, dat wou ik zeggen. Want er staat nog een nul tussen. Nee, dat is een, dat is een groot uitgevallen punt volgens mij. Oh, dat is een punt. Dat is een bruisende punt. Dat is een bruisende punt dan hoor. Ik zie er voor een nul aan joh. Goed, nou, uh, nog even goed dus. 26.150 handtekeningen. En het moeten er 50.000 minimaal worden. Dus, dames en heren... Uh, nog 24.000 te gaan dus, zou ik zeggen. En uh, dit is opgehaald sinds afgelopen uh, donderdag. Dat de actie begonnen is. De actie loopt nog tot volgende week zondag. Uh, s avonds 7 uur. Dus ik zou zeggen, tekenen, tekenen, tekenen. Ja. Teken. En je mag ook gerust meer dan één keer tekenen hoor. Dat is helemaal niet erg. Dat <lacht> we, ja, dat vinden we helemaal niet erg. Ik bedoel, het gaat erom dat, uh, dat we straks 50.000 handtekeningen krijgen. Want u weet het, als we er meer dan 50.000 hebben, dan is, dit, dan is het een echte petitie. Die kan overhandigd worden aan de Tweede Kamer. En dan moet de Tweede Kamer, dat zijn ze verplicht, die moeten daar dan uh, aandacht aan besteden. Dus het moet op de agenda geplaatst worden. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat u tekent. U kunt op diverse plaatsen in Zandvoort tekenen. Onder andere natuurlijk bij de strandpavillons 18 en 19. Talassa en Ahoy. Daar kunt u sowieso terecht. Daar liggen lijsten. U kunt het ook online doen in, op www.petities24.com en dan slash en dan eh, verzetwindmolens. Dus tekenen.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 Shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, man is shaking, bloods are, shakin', are crawling all over me. My heart is breaking, hands is shaking, bugs are, shakin', are crawling all over me. My heart is aching, man is shaking, bloods are, shakin', are crawling all over me. Son of a bitch! Ik denk dat om problemen te verkomen ze het nummer, nummer, nummer S.O.B. genoemd hebben. <tie> het klinkt wat vriendelijker dan son of a bitch wat het betekent. Nathaniel uh, Ratliff, ja. Nathaniel Ratliff en de Night Sweets. Ja, ik vind het wel een lekker plaatje. Ondanks dat het niet al te vriendelijk bedoeld is waarschijnlijk. Son of a bitch, maar oké. Ik vind het wel een lekker plaatje eigenlijk. Oh, ga nou wel wat mee. Dus als je nou geen zin hebt om iemand uit te schelden, je, ben, je, je mag hem toch niet. Dan vraag je deze plaat voor hem. Nee, deze is speciaal voor jou. Ja. Is helemaal speciaal voor jou. Freddie Mercury. Oh. Je vanuit Queen naar een mooie solo single. Hij vertelde ooit dat het was ooit zijn grote wens om dit nummer nog eens een keer op te nemen. Dit oudje van de uh, platters natuurlijk. Maar nu in de prachtige uitvoering van... Uh, Freddie Mercury. Ja, prachtige uitvoering trouwens hoor. Dat dan weer wel. Heerlijk. En Imka die zat helemaal mee te bleren hier in de studio. De buren belden gelijk op. Hey, hallo. De Bioscoop Agenda. Ja. Uh, yeah. Oeh, heftige muziek. We draaien dagelijks twee films, behalve op woensdag, zaterdag en zondag. Dan draaien er drie. Uh, Iedere avond om half tien is de film De Reunie. Het is een Nederlandse dramathriller. Het is gebaseerd op de spannende thriller van uh, de bestseller van Simone van der Vlucht. De hoofdrollen zijn Daan Schuurmans en Tekla Reuten. Hij is vanaf twaalf jaar. Wat een heerlijke muziek, Ruud. Ja, goed, hè? <laughs> ja, dat is geweldig. Oh, vanaf donderdag om zeven uur draait Still Alice. Dat is een drama. Het is een hartverscheurend en inspirerend portret... over een onafhankelijke, sterke vrouw... die worstelt om verbonden te blijven met de persoon die ze ooit was. Dus ook vanaf twaalf jaar. Die draait op donderdag... zondag, maandag en dinsdag om zeven uur. Smiddag zijn er films voor uh, alle leeftijden. Op zondag en zaterdag is dat Binnenste Buiten. Dat is een 3D Disneyfilm voor alle leeftijden. En dan neemt regisseur Piet Dokter ons mee... naar de meest bijzondere plek van ons allemaal. Het hoofd. Oeh. Ja. Op uh, woensdag draait dan... Uh, Jurassic World 3D. Die draait al een tijdje. Dat is weer een nieuw deel uit de Jurassic Park serie. Van uh, de bekende regisseur. Weet je wie dat is? Ja, uh, Steven Spielberg. Ja, die prijs waar je goed. Je gaat door voor de wasmachine. Is dat zo? Ja, mm. echt wel. Ja, dat is eigenlijk de, wat er eigenlijk draait deze week. Ja, dat is mooi. Ja. Dat is een mooi aanbod, toch? Hallo ja. alle Circus Sandvoort natuurlijk, daar kunt u deze prachtige films allemaal zien. Voortaan hoorde u dus de bioscoopagenda op dinsdag om kwart voor één of kwart over één, dat net hoe het uitkomt uh, Maar dan bent u vast op de hoogte. We deden het altijd op woensdag, maar we zaten op woensdag altijd al zo vol en dan... Ja, zo op de tijd letten. Nou, Dus we hebben besloten om uh, dat naar de dinsdag te verplaatsen. Dus op dinsdag wordt u voortaan de bioscoopagenda. Voorgedragen op onaanvolgbare wijze. Door, door Imka Drommel. Jawel. Dat moet even wennen. Ik moet even wennen. Ja, je moet even wennen. Het is de eerste keer natuurlijk. Ja, ik snap het. Dat ja. oh, is niet goed. Het ging goed toch, joh. Dank je wel. Jij vroeg je natuurlijk af wat dit voor muziek was, hè? Ja, ja. ik ben wel bekend voor. Ja, nou, dus, uh, het is de uh, City of Prague ah. uh, Symphony Orchestra. Dat ja. is heel mooi. En de muziek komt uit de film Gone with the Wind. Gone with the Wind, ja, Gejaagd uiteraard. Wind. Ja. Prachtige klassieker uit de vijftige jaren en eh, als u daar meer van wilt horen dames en heren van dat City of Prague Symphony Orchestra er staat op Spotify een afspeellijst die heet 100 filmthema's en ze spelen daar dus inderdaad 100 verschillende prachtige muziekstukken voor een groot orkest bewerkt en er zit van alles tussen dus dat is de moeite waard om dat eens te beluisteren en daar staat dit prachtige muziekje van Gone with the Wind <coughs> uiteraard ook op nou ben je nou blij? Ja, helemaal. Ja, en soms dan. Uh, vroeger deden we ontzettend best om ruis van opnames af te krijgen. Tegenwoordig zetten ze het er gewoon weer achter. Om net te doen alsof het voor vinie is. Unfortunately, my You say I got a touch So good, so good Make you never wanna leave So don't So don't, so don't. So don't. Gonna wear that dress You like skin tight Do my hair On the floor Still look good for you Good for you mm -hmm. I'm in the Marquis I'm a Marquis Dunn Could even make that Tiffany jelly Er staat ASAP Rocky. Uh, ik denk, ik zal as soon as possible Rocky zijn. Of oh, zoiets. <laughs> nou, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, good for you. En uh, dat kraak aan het begin, dat hebben ze er express achter gezet. Dus dan weten jullie dat ook. Salina Gomez dus. En dit is oud, jongens. Oh, dit is oud. Schat, zo 1955. Sorry. Rij. Heisser Wüstensand So schön, schön war die Zeit Fern, so, schön, so fern dem Zeit. Heimatland So schön, schön war die Zeit Kein Gruß, kein Herz Kein Kuss, kein Scherz Alles so schön, lief zo so weit, zo so weit So schön, schön war die Zeit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 War die Zeit. So schön, schön bei die Zeit. Viele Jahre schwere Froh, harte Arbeit, Kargelot. Tag haus, tag ein, kein Glück, kein Heim, ah, So weit, so weit. Dort, wo die Blumen blühen, doch wo die Tren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 Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grühen, dort war ik einmal zu Hause. Wo ik die Liebste fand, da liegt mijn Heimatland. Wie lang bin ich noch al? Is toch, uh, dat, dat, dat roept toch uh, gewoon een beetje herinnering op. Want ik, ik kan mij nog herinneren dat, dat, dat wij dit plaatje thuis hadden vroeger. Toen waren de 45 toerenplaatjes net op de markt, zo'n beetje. We hadden net die kleine singeltjes, weet je. Wel. En, en toen, dit was een van de eerste of zo. Mijn moeder was er helemaal gek van van die Het is uh, natuurlijk de Duitse versie van Memories Are Made of This. Uh, wat we kennen van Dean Martin. Maar ik, ik vond dit ook wel eens leuk. Freddie Queen, dus, de Duitse schlagerzanger. Uh, ook bekend geworden van hits als Jonge Combat Wieder en zo. Uh, en uh, nou ja, uh, gewoon leuk om dat eens te horen. Highway heet het in dit geval uh, in het Duits. Zo is het ook nog eens een keer. Nieuws bij ZRM Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 1 september 2015. De zware onweersbuien in de nacht van zondag op maandag... hebben een behoorlijke streep door de rekening van het paalzitverzet... tegen de windmolens in het zicht getrokken. Vooraf was duidelijk dat gedurende de periode vanaf de start... vorige week donderdag tot en met de sluiting komende zondag om 6 uur... de mast 24 uur per dag en 7 dagen in de week bemand zou worden... Onweer Echter is altijd gevaarlijk en zeker voor een metalen gevaarte dat in het water staat. Dat er dan veiligheidsmaatregelen zijn getroffen is inherent aan de gevaarlijke situatie. Met name dichterschrijver bij zee Marco Termes en Ronde Jong zagen hun deelname ingekort of bijna helemaal in het water vallen. Termes mocht nog tot 11 uur zitten voordat het te gevaarlijk werd. De jong Echter heeft zijn, misschien maar één uur zijn protest tegen het in het zicht plaatsen van de voormalendijde turbines kunnen tonen. Vanmorgen om 6 uur kon de opvolger van Albert Korber, Korper, Laura Jongjan... niet beginnen vanwege springtij en een sterke stroming. Hierdoor heeft Albert Korper een paar uur langer op de paal verkeerd. De tussenstand van de handtekeningen voor, uh, voor de petitie is nu 26.150. U hoort straks het e-mailadres of de, uh, de websiteadres... waar u kunt tekenen tegen de, uh, voor het verzet tegen de windmolens. Een groep Amsterdamse raadleden heeft afgelopen maandag... in de Amsterdamse waterleidingduinen zich georiënteerd over het probleem... met het grote aantal damherten dat daar leeft. De populatie is gegroeid naar een schrikbarende hoeveelheid. In een gebied met plaats voor maximaal 800 van deze grote grazers... leven er nu circa 3000, met alle gevolgen van dien. De groepen zorgen voor overlast, zoals gevaarlijke situaties... rondom de waterleidingduinen, maar vooral voor het kaalvreten van de vegetatie... En wel in een mate waardoor de rest van de fauna nauwelijks voldoende voedsel heeft. Zandvoort heeft al vaak bij Amsterdam gevraagd om een oplossing. Onlangs kwam het college van burgemeester en wethouder van de hoofdstad met een oplossing. De herten zouden naar Bulgarije getransporteerd moeten worden. Waar ze in een natuurgebied zouden kunnen leven. De gemeenteraad moet nog over deze oplossing een besluit nemen. Later bleek dat daar ook gejaagd mag worden. Natuurlijk is voor de Partij van Dieren dat transport geen optie. Net als het schieten van, de, van veel herten. D66 ziet echter de noodzaak er wel van in... en zal voor het reguleren van de populatie stemmen. Morgen, woensdag 2 september... brengt commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan Remkes... een regulier werkbezoek aan Zandvoort. Naast een ontmoeting met het college en de gemeenteraad van Zandvoort... staat een bezoek aan de entree van Zandvoort. Het gebied tussen het NS-station en de boulevard... de watersportvereniging op het programma. Beide projecten zijn zwaar door de provincie gesubsidieerd... Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad... zullen verschillende onderwerpen met Remkes bespreken... zoals integriteit, de democratische controle op samenwerkingsverbanden... en een aantal actuele zaken die Zandvoort graag onder de aandacht van de commissaris wil brengen. Op 18, 19 en 20 september worden, worden racefeets getrakteerd... op een sterk internationaal autosportevenement op het circuitpark van Zandvoort. Het Zandvoort Masters Weekend. Drie rijkelijk gevulde dagen met hoogwaardige autosport staan op het programma... met de hoofdrollen voor de competitieve ADAC GT Masters... en de 25e editie van de beroemde Masters of Formule 3. Extra interessant is dat fans gratis duinkaarten kunnen downloaden. Daarnaast zijn er ook paddock- en tribunekaarten vanaf heden te bestellen... in de online voorverkoop. De winnaar van de Formule uh, 3 Masters... Van 2014, niemand minder dan Max Verstappen, heeft mede dankzij de winst op Zandvoort de sprong naar de Formule 1 kunnen maken. Op 18, 19 en 20 september zullen gelijkwaardige internationale Formule 3 coureurs strijden om de masterstitel. Allen met gelijkwaardige Formule 3 bolides. Via www.circuit-zandvoort.nl www zijn gratis duinkaarten te downloaden. Deze zijn het hele weekend geldig. De overige kaarten zijn gunstige prijs, zodat fans kunnen genieten van een aantrekkelijk raceprogramma. Een dagkaart kost 20 euro. Kinderen van 4 tot 12 jaar ontvangen 50% korting. Weekendkaarten zijn voor 30 euro verkrijgbaar... inclusief toegang tot het dak van het Spitsgebouw. Dit was het regionale nieuws. Daar volgt nu het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Met de start van de meteorologische herfst zijn we de zomerse temperaturen in één klap kwijt. We moeten het doen met temperaturen van ruim onder normaal. Het weerbeeld is de komende dagen wisselvallig met een mix van wolken, zon en af en toe een bui. Vanmiddag blijven her en der wat lichte buien actief. De bewolking heeft de overhand, maar af en toe komt de zon voor de En in vergelijking met de afgelopen dagen is het aan de frisse kant met temperaturen tussen de 18 en 20 graden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vannacht... En vanavond wil het niet overal droog worden. Onder een wisselend bewolkte hemel koelt het 8 tot 14 graden op de walden, 9 in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidwesten en neemt in kracht af. Bij opklaringen en weinig wind kan mist ontstaan. Woensdag levert de temperatuur een graadje in ten opzichte van vandaag. Naast wolken en een enkele bui zien we af en toe de zon. De wind is matig en komt vanaf het westen. Donderdag en vrijdag komen we nog wat dieper in de koude lucht. De temperatuur stagneert overdag bij maximaal 17 graden. Dat is ongeveer 3 graden onder de normale temperatuur. De stevige noordwester maakt het voor het gevoel nog wat frisser. Het weerbeeld blijft wisselvallig met een mix van wolken, zon en kans op een enkele herfstbui. In het weekend verandert er weinig. Het blijft dus fris en wisselvallig. Na het weekend brengt een hoge drukgebied vanaf de Atlantische Oceaan rust in de tent. De buien worden verdreven en de wind draait verder naar het oosten, waardoor de temperaturen weer iets kunnen oplopen. Dit was het regionale nieuws- en weerbericht van dinsdag 1 september 2015. Dat was het weer. Vierd en zacht Like a small boat on the ocean. Sending big waves in the motion. Like how a single word can make a heart open I might only have one match But I can make an explosion And. Oh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 Mitchell Platten heet het meisje en het is een flight song, dus weet u dat ook weer. Nou, dit is heel apart. Dit is ja uh, yeah, eerste rock, folk rock, Flogging Molly en The Drunken Lullabies. Hossend rond de kampvuur lopen en zo. Een fles whisky in de hand en zo. Weet ik veel. In ieder geval ik Molly. Eerste rockband die dan natuurlijk een beetje op zijn traditionele manier bezig is. Drunken Lullaby. En dit is Bowie. Nou jongens, stoelen aan de kant. Tafels aan de kant. Dansvoer vrijmaken. Let's dance. met zijn monsterhit uit de jaren tachtig en dat doen we dat heet Less Dance. Dit is nieuw, al klinkt het oud. Nieuwe single Brian Adams, You Belong to Me. Dat zou zo in de 60s gemaakt kunnen zijn dit liedje. Nou, lekker hoor. Oh, oh. dit komt echt uit de 60s, jawel. The Everly Brothers. The Everly Brothers, walk right back. En we blijven nog even in de 60's hoor. Want uh, ja, dat vind ik gewoon lekker. Ja. Hello, little girl. The foremost. Hello, little girl. Ook zo'n beentje uit Liverpool. Jawel. Hello, little girl. I see you every day, I say. Mm -hmm. Hello, little girl. When you're passing on your way, I say. Mm -hmm. Hello, little girl. If I see you passing by, I ride. Try to catch your eye, I cry. Mm -hmm. Hello, little girl. I send you flowers, but you don't care. You never seem to see me standing there. I often wonder what you're thinking of. I hope it's me. Love, love, love. So I hope there'll come a day when you'll see. Mm -hmm. You're my little girl. Passing on your way I say mm -hmm. Hello little girl If I see you passing by I cry mm -hmm. Hello little girl When I try to catch your eye I cry mm -hmm. Hello little girl Hello. Not the first time it's happened to me oh, oh, oh, It's been a long lonely oh, oh, time oh, oh, It's a so funny, funny oh, to see oh, oh, oh, oh, oh, That I'm about to leave my oh, oh, oh, mind, my, my, my mind so ja, de Foremost, alweer zo'n beentje uit, uh, uit Liverpool met Hello Little Girl. En volgens mij is dat een van de eerste liedjes die Lennon en McCartney samen schreven toen werd. Ja, zoiets. Nou, over Lennon en McCartney gesproken. En dan de McCartney, oftewel de Beatles. Nummer uit de fameuze Abbey Road medley. Die. Ja, tweede kant van Abbey Road. Ja, zo is dat. Binnenkort kunt u dat live horen, is antwoord. Ja, 3 oktober, hè? Mooie dag. Zingen aan zee. En. Het Gewoon dat ik begeleid doet daar ook aan mee. Ja. Ja. We, spelen, we, zelen, we zingen alleen maar Beatles die dag. Als je met de Stones houdt, nou jammer dan. <coughs> ja, en we gaan die, uh, die hele tweede kant zingen van Abbey Road. Helemaal van voor naar achter. Ja, dat is interessant hoor. Leuk, klinkt ook leuk. Goed, nou oké. Okay. Uh, ja, het zit er alweer op M.K. Ja, we Jammer dat. gevlogen. Zal, ja. Zullen we nog twee uur doorgaan? <laughs> Ik is niks naast ons. Ja. Dat is waar. Ja, dus ik denk, dan, nee, we moeten nog wel meer doen natuurlijk. Ja, we moeten meer dingen te doen natuurlijk vandaag. Het is uh, klaar. We zijn er klaar mee voor vandaag. Morgen dan uh, ben ik hier weer. Samen met Angela. En morgen natuurlijk ook de vinyljaren. Met de nieuwe vinyl 50 en de top 3. Uh, donderdag ben ik er ook uh, samen met, uh, met, uh, ook met Angela. Want Dolly kan helaas niet donderdag. Die heeft andere, niet, ja. zo, niet zo leuke verplichtingen. Donderdag. <laughs> ah. Maar um, niet zo leuk. Nee. En Dolly moet zich natuurlijk ook geestelijk voorbereiden. Hè, want die, moet, uh, die ja. moet donderdag op die paal. Ja. <laughs> Ik hoop zo dat we die 50.000 halen. Dat is echt helemaal bovenin. moeten. Dat... dat zou ik zo leuk vinden. Ja, ik hoop dat het dan niet waait. Ik hoop dat het dan niet waait een mooi zonnetje schijnt voor Ja, dat hoop ja. ik ook wel voor. Ja, het moet wel te zonnetjes. Ja. Mooie zonsondergang met Dolly op de paal. Nou, wat vind je nog mooi. Ja. Maar goed, eh, jongens, dit was het. Eh, 26.150 handtekeningen hebben we. En dan moeten er nog zeker 24.000 bij komen. Dus eh, tekenen! Tekenen en nog eens tekenen, dat is belangrijk. www.petities24.com Slash En doe het nou, want anders dan zit je straks echt tegen die 200 meter hoge krengen aan te kijken. En het is er niet één, maar het zijn er 700, hè? Ja. En dan moet je er niet aan denken dat het s'nachts net een red light district is. Met al die flikkerende rode lampjes en zo. Nou, MK bedankt. Ik vond het weer gezellig met je? Dank je. Over 14 dagen gaan we dat weer doen. Want op de Dinsdag wissel ik het af met Charlotte. Dus volgende week zit Charlotte hier op deze tijd. Maar dan, uh, nou, daar, ben daar ben ik weer. Gezellig. Hey. Ja, ook oh, ja. Jij ook bedankt. Ja, ik ook bedankt. Nou, <laughs> tot de volgende keer. En wat de luisteraars betreft, tot morgen. Tot volgende week.